De wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een Hoorspelstip voor de jeugd, in twaalf delen, geschreven door Jan Lauwman. Vandaag horen jullie het zevende deel, de Droomautomaat. Goedemorgen, Aartje. Oh, goeiemorgen. zie jij er belabberd uit. Wie ik ook vind je? Ja, je hebt van die holle ogen, je ziet zo bleek. Ja, ik heb nogal slecht geslapen vannacht, jongen. Oh, hoe komt dat? Ligt je bed zo slecht? Nee, nee, nee, nee. Maar ik heb nogal akelig gedroomd. Zo, dat dus is zo mooi, hè? Ik heb bijna geen oog dicht gedaan. Die droom komt steeds maar weer terug. En ben je er dan niet even uitgegaan? Heb je me dan niet gehoord? Nou, als, als ik slaap, dan slaap ik ook. Oh. Nou, ik ben er geloof ik wel honderd keer uit geweest. Niks van gehoord. Hè? Ik zou in ieder geval vanavond maar eens proberen vroeg naar bed te gaan als ik jou was. Oh, dat probeer ik de hele week al, jongen. Maar ik droom de laatste tijd bijna iedere nacht en steeds van die hakelige dingen. Nou, dan moet je eens proberen aan prettige dingen te denken als je probeert in slaap te vallen. Oh, dacht je dat ik dat nog niet gedaan had, hè? Dacht je soms dat ik dat niet veel eerder had geprobeerd? Ik droom al die akelige dingen heus niet alleen maar voor mijn plezier, hoor. Dan oh, moeten de professor en ik er maar eens iets op zien te vinden voor je. Ja, maar dan wel graag iets beters dan die droomkeuken. Die doet het nou toch goed? Huh? Ja, dat wel. Maar in het begin vond ik het meer een nachtmerriekeuken. Met al dat geborrel en gesis. Ja, maar dat hebben we nou toch allemaal verholpen, hè? Zeker, zeker. Maar ik bedoel maar. Jullie hoeven me nou niet bepaald nog meer nachtmerries te bezorgen. Dat kan ik zelf wel, hè. En hoe? Nou, als je liever hebt dat de professor en ik nee, helemaal niks... Nee, nee, nee, dat niet, jongen. Als jullie er iets op weten te vinden, dan graag zelfs. Maar dat moet dan wel iets heel goed zijn, Kasper. Nou, ik zal het meteen met de professor bespreken. Graag. Ja, ja dat is een eh, lastig probleem, Kasper. Wat u zegt, professor. Nou, nou. Zou het misschien uh, aan haar bed liggen, al die akelige dromen? Nou, ik weet het niet, professor, maar ik denk van niet. Nee, ik bedoel maar, dan zou er misschien een speciaal bed voor haar kunnen proberen uit te vinden. Een schommelbed of zo. Ja, maar volgens mij ligt het niet aan het bed, professor. Niet aan het bed. Oh. Nou, dan moeten we er wat anders op uh, bedenken. Ja, maar wat? Ja. Uh, zeg, Caspar, zou, zou, zou een droomautomaat misschien iets voor er zijn? Een wat? Een droomautomaat. Wat bedoelt u Nou ja, dat bedenk ik nou zo. Het valt ineens naar binnen, ik. bedoel, in mijn gedachten zie ik een toestel, waarmee je zelf dromen kunt samenstellen. Kijk, een maartje wil nou bijvoorbeeld iets pretters dromen, of een feest of zo. In een grote zaal met wel honderd gasten, met veel muziek. Nou, dan stelt ze dat toestel in, op feest, grote zaal, honderd gasten, veel muziek. En dan droomt ze daar ook werkelijk ja. over. Ja, dat, dat, dat zou geweldig He? zijn. Dat dacht, dacht ik ja, ook. Maar zou dat lukken, denk ik? Wat bedoel je? Nou, zo'n droomautomaat uit te vinden. Hoe oh, kunnen we het toch allicht proberen, is maar. Ja, waar? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, wat let ons dan met brave Kasper? Laten we de zaak dan eens meteen gaan bestuderen. Goed, denk. professor. Goed. Maartje? Maartje, waar zit je? Slaap je al? Ben hier, Caspar. Waar is hier? Hier in de keuken, jongen. Oh daar. Maartje, de professor heeft iets op jouw nachtmerries gevonden. En gelukkig nog juist op tijd zie ik. Oh ja? En wat mag dat dan <laughs> wel zijn, hè? Alsjeblieft, <laughs> een droomautomaat. Uh, wat? Wat is dat voor een ding? Een droomautomaat. Huh, wat moet ik dan mee? Ik wil helemaal niet meer dromen. Ja, allemaal goed en wel. Maar Kasper heeft me verteld dat jij de laatste nachten steeds hebt gedroomd. Oh ja, professor. Ja? En hoe verschrikkelijk van monsters en zo. En oh, dat ik steeds van een hoge toren viel. Alsjeblieft. Nou, kijk eens dan. hè. En als je nou toch droomt, wat is het dan fijner dan je droom net zo prettig te maken als je zelf maar wilt. He? Wat bedoelt die professor? Nou, net zoals ik het zeg Maatje. He? Dat je zelf kunt bepalen wat je droomt en waarover. Oh nee, meent u dat? Ja natuurlijk, De professor zal er heus niet om liegen hoor. En... En dat kan met dat ding? Met die droomautomaat van u? Van u? Hij is, hij is eigenlijk voor jou bestemd. Oh, maar hebt u hem dan al eens geprobeerd, professor? Nee, Nee, nee, nee. Ik heb helemaal geen behoefte aan een droom. Zeg, al is hij dan misschien nog zo prettig. En ik kon het niet proberen, want de professor zegt dat het apparaat niet geschikt is voor dagdromen. En vanmiddag was het overdag. Ja, dat moet je mij vertellen. En, uh, professor, ja. als dat ding nou eens niet werkt... Voor oh, werken doet het altijd. Ja, maar ik bedoel, niet goed werkt. Wat dan? Wat, nou, dan zullen we morgen verbeteren. Ja, ja, ja. En ondertussen heb ik er weer een nachtmerrie bij, hè? Nou, ik dank jullie feestelijk, nou, probeer hoor. hem vannacht nou maar eens, Maartje. Je zult zien dat hij het goed doet. Hoe weet jij dat nou? Nou, tenslotte heb ik de professor geholpen en, en hij heeft hem goed bedacht. Daar ben ik zelf bij ja, geweest. Ja, ja, dat scheelt. Dat scheelt, hoor. <laughs> nou ja, goed. Vooruit, ik zal het eens een nachtje proberen. Baat het niet, dan zal het hopelijk ook wel niet schade zijn, mijn moeder altijd. Bravo, maagdje, dat is de juiste beslissing. Ja, ja, ja, u hebt gemakkelijk praten, maar oh, weet professor als het apparaat niet deugt. Zeg, ja. hoe werkt het eigenlijk? Oh ja, oh ja... Nee, maar niet kwalijk, Maartje, dat is waar ook. Dat vergat ik je buiten te ja, vertellen. Ja, wat dom. Nou, kijk, Maartje, kijk. Deze twee dopjes hier ja? moet je eerst in je oren doen. In mijn oren? In je, ja, in je oren, hè. Oh. Ja. En als je dat gedaan hebt, ja. dan kun je via deze knopjes zelf je droom bepalen. Het is niet waar. Ja, dat is wel waar. Oh. Als je nou bijvoorbeeld over, over, over, over, over een, een, een, een koning wil dromen, hè, een koning, niet waar? dan druk je dit knopje in. Hè? Ja. zomer. Ja is dat knopje. Aan het strand, feest, maanenschijn, lekker eten, spelen, oh, Ja, ja, ja hè? ik begrijp het, professor. Mooi. Als ik bij ze van spreken over een koning in de maanenschijn... aan het strand wil dromen, dan word ik de knopjes... koning, maanenschijn en, en strand. Ja, precies. Ja. Je hebt het gauw begrepen. Hoor. Ja, mijn maatje is helemaal niet zo dom als ze eruit ziet, hoor. Nee, hè? Oh, nou, dat begrijp ik niet helemaal, maar het zal wel goed zijn. Je, je kunt uit duizend dingen kiezen, maatje, dus je hebt keus genoeg. Oh, <laughs> nou... Als ik het zeggen mag, uit duizend en één dingen kiezen had me nog leuker geleken. Ja. Nou ja, goed. Ik zal in ieder geval erg benieuwd. Je zult zien dat het werkt. Ik help het hopen. Want anders... Oh, ik ken die uitvindingen van jullie nou wel een ja, beetje. Ja, dat begrijpen we best wel, Maartje. Maar, nou, eh, als er is voor deze uitvinding nou... Eh, durf ik werkelijk mijn deem in hand voor het vuur te steken. Nou, begint u dan maar alvast te oefenen met een... Luzievers vlammetje. Wel truste, ga maar hoor. Eh, eh, wel truste, Maatje. Wel en veel plezier. Ja, dank je, dat zal ik wel nodig hebben. staat hier. Ik nee, is aan mij benieuwd hoor. Een droomautomaat. Zo. Daar mocht je niet komen. Hier mocht opatje niet zijn. Daar mocht opatje niet kijken. Want dat vond hij reuze. Zo. Zo. Zeg, wat zullen we vannacht nou eens gaan dromen? Voor zo'n eerste keer zullen we er maar eens een hele mooie droom van maken. Uh, zo. Uh, lekker. Nou. Uh, wat zullen we kiezen? Uh, eens kijken hoor. Bloemen, vlinders, vliegen. Uh, vliegen. Ja. En we zijn natuurlijk vliegen. Vliegen, ja. Oh, daar zie ik al wat. Ja, ja, ja, ja, dat lijkt me mooi, hoor. Oh, wacht even zo. Is even lekker licht? Dopjes in de oren. Daar gaat hij dan. Prins. Prinses. Legt uh, het paleis. Roze geur. En maneschijn. <laughs> Zo. En nou dromen maar. Wat is het dan licht? Hoe laat zou het zijn? Wat? Tien uur? Waarom heeft Maartje me niet geroepen? Maartje? Maartje? Zou hij zelf ook nog niet wakker zijn? Maartje? Maartje, slaap je nog? Alle mensen. Professor? Professor, wakker worden. Ja, ja, ja. Professor, wakker worden, het is al tien uur. Is hij al tien uur? Tien uur? Waarom ja. <tie> heeft zo'n ons dan niet geroepen? Komt u maar eens kijken, professor. <tie> oh, Alsjeblieft. Daar ligt ze met een gelukzalige glimlach om de lippen. <tie> Jongens, jongen zegt die moet prettig dromen. Ze als zelfs <tie> er de wekker heen gedroomd. Nou, Maartje, Maartje, vooruit, Maartje, word eens wakker. Nou, wat is het, brand? Nee, gelukkig niet, maar het is al over, tienen. Oh. Ja, Kijk nou, zeg, ze slaapt gewoon weer door. Ja, ja, maar dat kan zomaar niet, professor. Nou, kom vooruit, ja. maartje, word nou eens wakker. Kom, doe je ogen open. Ja, laten jullie me toch met rust. Je zei toch wel een keertje mooi droom. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Een ander keertje dan maar weer eens, hè. Oh, Nou. Uh. Ik heb zo verschrikkelijk mooi gedroomd. Oh ja? Ik was een prinses en ik woonde in een heel groot paleis. En toen kwam er een heel knappe prins op bezoek. En, en dan wilden we dansen. Ja, ja, ja. Spaar ons de rest waarvoor je droomt, wat die begrijpen we wel. En Toen vroeg je of ik met hem in de tuin wilde wandelen. En toen? Toen maakten jullie me wakker. Oh, oh, ba. Jullie gunnen het mens ook niks. Zeg, Kasper. Je mens zo de flauw worden. Wat blijft het altijd lang met ja, Ik snap er ook niets van, professor. Wacht u maar, ik ga wel even kijken. Ja, wacht, wacht. Ik ga, ik, ik ga met je mee, Kasper. Maar professor, kijk nou toch eens. Wat zeg je nou? Heb je het gevonden? Ja, hier. Ze zit in de werkkast. In de, wat, wat doet ze daar? Dat hoeft u niet te vragen. Dromen natuurlijk. Wel heb ik ooit. Die heeft zich daar natuurlijk met opzet verstopt om rustig verder te kunnen dromen. Dat denk ik wel, ja. Ja, zeg maar. Dan moeten we toch gelijk een eindje maken, Kaspar, Anders ja. doen ze in het vervolg niks anders meer dan dromen. Ja, hè? ja professor. Maar hoe? Nou, luister eens. Eh. Ze droomde van een prins. Was niet zo? Ja, hè? ja. Schiet maar wat er binnen, zegt. Moet je eens opletten, hè. Ben, ben jij een prins? Ja. Kun je het voorstellen, ja, ik, ja. jij prins? En ik ben je hofmaarschalk. Ja. En dan moet je stemmen voor doen. Dat je doen, hè? Ja, goed, professor, Nou, ja. ja. gaan we dan, hoor. Ja. Dan gaan we dan. Ja. Wat doe ik nu? Stil. Koninklijke hoogheid. Ja, hofmaarschalk. Zeer goed, zeer goed. Ik heb... Eh, heb prinses Maartje zojuist voor u in de Kilstenkerker opgesloten? Prachtig, prachtig. En de droomautomaat? Ja, de, de, de droomautomaat staat voor u klaar, Koninklijke Hoogheid. Prachtig, prachtig, Hofmaarschalk. Goed zo, goed zo, goed zo. Dat heb jij schitterend gedaan. Haha, ha. Ha, ha, ha. die domme prinses Maartje. Die dacht waarschijnlijk dat ik op haar verliefd was. Ah, ah, ah. <laughs> bah, een hele avond heb ik met haar moeten dansen. En ze kan niet eens dansen. Bah. Maar ik had het op haar droomautomaat gemunt. En die heb ik nu gelukkig in mijn bezit. Juist, ja. En uh, prinses Maartje... Koninklijke hoogheid! Die laten wat wij... doen we daarmee? Die laten wij in de kerker zitten, hofmaarschalk. In de kerker! En daar kijken wij nooit meer naar om. Kom mee! Ja, ja! Hé, hey, Maarsje! Maarsje, wat oh. kijken we nou? Wat, wat, wat, wat doe jij oh. daar nou in de werkkastje? Professor, ik. Ik had me verstopt om rustig verder te kunnen dromen. Het was zo'n mooie droom, ziet u. O, oh, ja? Maar, maar het eind, professor. Ze hadden me opgesloten in een kille, koude kerker... en dan wilden ze me voor altijd laten zitten. Ah, oh, oh. kom, je Dromen droom. zijn toch zeker maar bedrog. Dat weet je ja. toch? Ja, dat kan wel zijn, maar zeker is zeker. Hé, hey, hé. Hey. Hey, wat ga je doen? Ze gooit de droomautomaat in de vuilnisbak. Ja. Nou ja, ach, kijk. Daar kunnen we eigenlijk niet veel bezwaar tegen hebben. Wij waren de kast ze we anders toch maar voortdurend zitten dromen. Maar... Jongen, hadden we eens iets uitgevonden dat het meteen goed doet en dan wordt het weer niet goed gebruikt? Ech, ja, Caspar, zo zie je maar weer. Hè. Het pad van een uitvinder gaat ook niet altijd over worden. Dat blijkt, professor. Dat blijkt. Jullie hebben geluisterd naar het zevende deel van de wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspelstrip voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauwman.